Bij een publieksfeest in de binnenstad van Leipzig is een saxofonist om het leven gekomen. Als onderdeel van de festiviteiten zou de man, die was aangekondigd als verticaal saxofonist, langs een touw van een gebouw afdalen en tegelijkertijd een nummer spelen. Bij zijn derde voorstelling scheurde waarschijnlijk zijn veiligheidsgordel, waarna de man van zo'n 15 meter hoogte naar beneden stortte. Hij was op slag dood. Een groot aantal bezoekers van het feest in Leipzig zag het ongeluk gebeuren. Het weer zonnig. Temperaturen van 24 graden aan zee... tot een graad of 28 in het zuidoosten. Tegen de avond kan in het westen een regen- of bijvallen. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knoop het Klaverpolder, 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusden, 3 kilometer... De N59 C richting Hellegatsplein is dicht bij knooppunt Hellegatsplein. Er staat een vrachtwagen geladen met suikerbieten. Die wordt nu geborgen. Dat veroorzaakt een file op de A59 richting C Voor Den Bommel twee kilometer. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. En dan is het nog niet eens. Drie minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over een minuut of twintig is Pieter Stijn, chef boeken van het NRC, onze chef boeken van dienst. Uh, Pieter, ja, over, over het boekenfront, tot, tot mijn verbazing eigenlijk... Ja, voor jou is dat natuurlijk al veel langer bekend... vonden die Chinezen Nederland Nederlanders eens heel belangrijk... voor een hele boekenbeurs, maar dat was ook meteen gedonden. Ja, je wilt meteen, je wilt meteen naar de kern toe. Ja, niet? Uh, ja, ja, ja nee. even, even uitleggen voor de mensen die misschien later zijn ingeschakeld... Um, de Nederlandse schrijvers, althans een grote delegatie van Nederlandse schrijvers... brengen eh, een bezoek aan de Beijing Book Fair, in Peking dus, in China. Um, en daar was natuurlijk al heel lang was daar gedoe over. Want de vraag is, hè, China is natuurlijk een land... dat niet zachtzinnig omspringt met de mensenrechten. Um, en er was dus al van het begin af aan eigenlijk heel veel gedoe over. Van, moeten we gaan? Als we gaan, moeten we dan iets doen? Uh, nou ja, er is heel lang over gediscussieerd, heel veel berichten in de pers geweest... Afgelopen dinsdag begon die boekver. Um, ja, en toen begon ook het circus, zou je kunnen zeggen. Um, de, de, van alles is er gebeurd. Er was een speech van onze staatssecretaris van cultuur... die uh, ten overstaan van de Grieken... Die, vol, uh, van de Grieken, die van de, volgens mij zelfs de vrijheid uh, van meningsuiting prees op een goed moment in de speech, toch? Ja, nou, ik geloof ja. dat er eerder iets weg viel, ja. was gevallen uit de speech... dat ja. uh, nog ja. uh, over tolerantie ja. en over uh, dingen die nog stonden in de speech... die hij... Uh, uh, de vorige dag zou houden. En die verdwenen was op het moment dat hij daadwerkelijk... tegenover de Chinese machthebbers stond. Er stond een hele mooie reportage in NRC Handelsblad op woensdag... waarin mm. ook al die schrijvers om commentaar werd gevraagd. En dan kreeg je inderdaad Bernlef die zei van... Ah, ze, ze, moeten, ze moeten niet zeuren daar in Nederland. En uh, altijd dat opgeheven vingertje. En Adriaan van Dis, die ook een hele eigenaardige reactie had... Ja. Die, uh, Ali van Disney, die wij natuurlijk heel goed kennen als de man van het Rushdie-comité. De vrijheid van mm -hmm. meningsuiting, de vrijheid van pers, dat speelde daar allemaal. De man die zeer, ja, dan spreken we echt over de prehistorie ongeveer... maar echt zeer in dit debat is gegaan met Willem-Frederik Hermans. Over het feit dat Willem-Frederik Hermans het had gewaagd... om daar eh, de culturele boycott mm -hmm. te doorbreken in Zuid-Afrika. zelfde Kwestie. Ja. En Adria van Dis die zegt dan van... ja hoor, nu moet niet zeuren, inderdaad. Hè, daar kwam dat opgeheven vingertje weer. En bovendien, uh, dit is een land dat, dat je alleen maar strak uh, kan, uh, leiden. kan leiden. Ja. Nou, daar kwam weer een reactie op. Een mm -hmm. erg uh, goede, ingehouden, kwade reactie van Marcel Meuring... die een groot stuk schreef. En die al die schrijvers eigenlijk... Uh, nou ja, confronteerde met de uitspraken die ze hadden gedaan. Hè. En die zei ook tegen... Uh, uh, over Adriaan van Dis zei die van... ja, datzelfde zal president Assad van Syrië op dit moment zeggen, dit is een hmm. land dat je niet zo kunt leiden, daar moet je hard, uh, hard <laughs> leiden. Um... En, en, en Meuring die zei van ja, nou ja, goed, ze zijn eigenlijk geen haar beter dan Shell, hè, die daar komt in, in China en, en alles opzij zet om alleen maar ja, geld te en, maken. En dan gebeurt het nog dat op het moment dat die discussie loopt, worden er nog eens iets van 35 opgepakt en, uh, of op huisarrest ja, bezet. Ja, goed, de, de, de, daar verandert natuurlijk niks. De China trekt zich echt niks aan nee, van, van Nederland. Dus niet, en, dus nee, en, maar het was zo dat die schrijvers ze zelfs weigerden om een speldje ja. van Amnesty International te dragen. De speldjesactie. Terwijl je ja. denkt van, nou ja, goed, hoe, hoe moeilijk kan het ja. zijn? Zo'n dan de, de, de nee, nou ja, dat is het raar. Toen, toen al die discussies van tevoren waren, waren er ook heel veel schrijvers die, daar, die daarover nadachten en dachten van wat gaan we doen. Hè? En dat je misschien inderdaad uh, op een, een, een bescheiden manier, een sub, subversieve zou je bijna kunnen zeggen manier, toch iets zou kunnen doen, iets bekend zou kunnen maken. Ik kan me uh, herinneren, ik weet niet wat daar inmiddels van terecht is gekomen, maar uh, Fik Meijer, hoogleraar, ex-hoogleraar Oude Geschiedenis, mm -hmm. schrijver van heel veel boeken die uh, over de wereld vertaald worden en dus ook in China. Die, uh, die sprak ik voordat hij naar China ging en die zei tegen mij... nou, ik ben van plan om uh, elke uh, openbare voordracht die ik hou... om die af te sluiten met... Uh, en hij is natuurlijk klassiek. En overigens ben ik het van het mening. Met mm het -hmm. Overigens ben ik van mening dat Cartago verwoest moet worden. In dit geval overigens ben ik van mening dat de dissidenten vrijgelaten moeten worden. Hè, dat soort dingen. Ik weet niet of dat is gebeurd. Maar ik heb het idee dat op het moment dat ze er allemaal in China waren... dat al die goede voornemens zijn weggesmolten als sneeuw voor de zon. Uh, en ja... Als je en, ho kijkt... en hoe komt dat dan? Niet durven of wat is het? Ja, dat zou je bijna denken. En dat is natuurlijk raar, want je weet dat je echt niks, nogmaals, China trekt zich echt niks van Nederland aan. Dus je weet dat er toch ze zullen niet nee, opgepakt worden. Er gaan ook, en gaan ook en, geen uh... mensen arresteren. Nee, dus. niet. Dat, nee, dat, dat, dat gaan ze echt niet doen. Um, nee, het is heel raar. Kijk, waar het natuurlijk een beetje op neerkomt, um, al die schrijvers die hebben van tevoren die keuze al moeten maken. He. Gaan we naar China of gaan we niet naar China? Um, en ze hebben dus kennelijk, want anders zouden ze daar niet zitten... Hebben ze hebben allemaal die keuze gemaakt. We hebben we hebben A gezegd, en dan moet je dus ook bezig. zeggen. En oh. daarom zeggen ze van, ja, we, dan, hè, we, we hebben nu die uitnodiging aangenomen... en nu gaan we dus verder niet zeuren. Ah, gaan we ook niet gratuite in een speeltje lopen. Daar is, daar is ook wel wat voor te zeggen. Hm. Um, maar goed, ja, ik, noem maar eens, ik, ik denk inderdaad... Iedereen heeft voor zichzelf die keuze moeten maken. En misschien kan je dan maar beter zeggen dat je niet gaat. Okay, over over welke boeken gaan we het straks hebben? Even, even kort, hè. Ja, ik want uh, we ga hebben het straks nu... hebben over Victor Hugo, uh, de klokkenluider van de Notre Dame... die een schitterende nieuwe versie is uitgebracht. Nieuwe uh, ik... vertaling? Nee, het is geen nieuwe vertaling. Uh -huh. Het is de nieuwe uitgave in de perpetua reeks. En hij heet nog, nog gewoon quasi-moder? Ja, Hij heet nog gewoon Quasimodo, daar <laughs> gaan we het uitgebreid over hebben. En ik, waar ik te over ga hebben, is dat het zo'n ongelooflijk goed boek is. Want het heeft een image, het is verdisnificeerd. Nou, ik ga niks ver okay. verder vertellen. Ik we hebben over een encyclopedie uh, uh, uh, van leugenaars en vervalsers. Dat is echt een heel uh, geestig boek. Waar We hebben hem vorige is. week aan het woord gehoord hier. Oh, ja, is dat, dat heeft niemand mij verteld. Nee, je nee je was met, ik was met vakantie. Nou, dat is ook nou, lekker, hè? Geef niet. Dat is heel lekker. De man die dat zeggen. had moeten doen duikt achter vast tussen twee uh, uh, computers. Nou, in. Dat is uh, heel gezellig. Ja. Uh, Oké, okay, dat leek extra veel tijd voor het boek dat ik natuurlijk niet moet vergeten: uh, dat is namelijk Joshua Voer, het broertje van Jonathan Seffren Voor uh, en die heeft een boek geschreven Het Geheugenpaleis. En dat gaat over de man die um, binnen een jaar zich uh, van iemand die tamelijk vergeetachtig was, wist op te werken tot de winnaar van de Amerikaanse Geheugensportkampioenschappen. Zo, oh, nou. erg leuk boek. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, we besluiten de nieuwshow vandaag met schrijfster Rasha Peper. En dat is een gesprek over haar nieuwe boek, Vossenblond. Blond. Goed, maar we beginnen met een aansporing. Ik had één map met schilderijen die zo verbazingwekkend waren... dat ik ze wilde behoeden voor onderdompeling in het alfabet. Op den duur werden dat vele mappen met steeds meer verschillende kunstwerken. Ook veelzeggende stadsgezichten en de rare architecturen werden erin ondergebracht. In de loop van 60 jaar heb ik die verzameling bijzondere werken wisselende titels gegeven. Zoals Varia, Curiosa, Rariora en nog te publiceren. Een citaat van kunsthistoricus Henk van Os uit het voorwoord van zijn zojuist verschenen boekje Kijk nou eens. En het boekje bevat een keuze met toelichting uit zijn reproductieverzameling. met een hoge ja, verwonderingsfactor, laten we het zo maar noemen. En Henk van Os. Van ons is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rariora eh, noem je die reproducties. Eh, van, van jongs af aan ben je dat gaan verzamelen. Hoe, hoe moeten we dat? De kleine Henk van Os hier al aan het werk zien, die plaatjes uitknipte. Ja. Dus zo moet je het zien. En die zijn uh, weekgeld besteden aan Broekmans koenskarten. Uh, dat, nou? dat waren prachtig mooie dingen van Paul Klee en Kandinsky. En dat, dat Wacht het. even. Als klein kind in plaats van bazooka, uh, kougom, ja, schafte u uh, nee, welk blad aan? Dat is hoogzorgelijk. Het is geen blad, en het zijn H plaatjes. Het is zeker zorgelijk. Wat... <laughs> wat vonden de ouders daarvan? Nou, wel rustig. Oh, ja, ik rustig. Weet, het kon erger, laat ik het zo zeggen. Dus dat was wel goed. En als je zei dat je aan je reproductiecollectie werkte... dan was vooral mijn moeder daar heel erg uh, beschermend over. En dus dat betekent ook dat ik uh, op school bleef zitten... want dat ik ontzettend veel deed aan reproducties verzamelen en volleybal. En dat, uh, ja, dat waren leuke activiteiten. Maar die reproductiecollectie heb ik altijd uh, gehouden. En op de nuur zijn er hele goede reproductiecollecties om je heen. Dus dan hou je alleen maar de... Extra leuke dingen, hou je erin. En, en waarom dacht je? Ik moet daar nu eens wat mee gaan doen? Ik dacht het, omdat het op die map Ballons had mij gevraagd om oh, voor zijn jubileum ja. een boekje te schrijven. Ja. Nou, gelegenheidsproces ben ik geen grote uh, held in, laat ik het zo maar zeggen. En ik heb zo'n ritje nog te publiceren. Uh, en dat trok ik open. Want het is voor. Andere boeken van face Feestbundels en dat soort ja. dingen. Dus dat trok ik open nog te publiceren. En toen dacht ik nou. Van ons, kom op je bent uh, 73. <laughs> dat gaat er niet meer van komen. Dus ik doe de hele boel. In één keer. Uh, oh. In een boekje. Ja, En dan de, de mooiste of de, of de meest bijzondere. Ja. Stukken. En um, op grond waarvan ga je dan kiezen? Op grond van. De. Nou, er is een mankriep bij, die trein die uit de muur Ja, daar begint het uh, boekje mee, ja. Uh, en die heb ik al vanaf mijn dertiende. En daar heb ik altijd wat aan willen doen. Uh, Beschrijf dat ik... eens even, dat schilderij. Want nou, niet je hebt voorste mantel en daarboven staan twee kaarsen. En daar komt dus uh, uit de plek waar meestal de kachelpijp uh, ingaat... daar komt een trein naar buiten, ja. vol op stoom. En uh, dat is een uh, heftig... Uh, ja. Het voorbeeld van magritsen en van werk En ik vond dat zo geweldig en zo moedgevend, die trein die daar elke keer uit de schoorsteen komt. Waarom is dat moedgevend? Ja, dat ding gaat maar door, komt overal uit. Het is dat zag u? Ja. Wij zien het plaatje natuurlijk alleen dat dat uit die schoorsteenmantel mantel komt, maar ja, nee, het is een maf En toen dacht ik, ik moet daar wat meer over weten. Nou is heel veel proza. Maar over... je gaat daar toch over fantaseren, of niet? Ja, dat doe ik. Nou, het was mij tot, tot vreugde. Laat ik het zo maar zeggen. Je gaat erover fantaseren. En je gaat denken, waarom heeft hij dat gedaan? En het is 1938. Dus ik had verder toen heel weinig verstand. Ik wist alleen dat de treinen toen allemaal op tijd reden in, bij Hitler. En ik dacht, misschien is het daar precies een soort een ja? oh. uh, pun op of een grapje mee. Ook omdat of, er een klok op de, op de, op de man staat. Precies, op tijd. Ja. En, dan, ja, dat en uh, dan ga je verder denken, dus je kunt van alles verzinnen. En toen begreep ik dat het surrealisme was, hoewel ja. ik absoluut het woord voor het eerst hoorde ja. in dit verband. En dan gaat het over het onderbewuste en over uh, allemaal dat soort dingen. Dus als jongen van dertien had ik net Freud en Oedipus, maar verder was het mij allemaal onbekend. En ik wist in ieder geval niet of het met een trein te maken had... Ja. En als je nu de literatuur over Margriet leest... dan merk je dat de auteurs eigenlijk niet veel verder gekomen ben dan ik nu. <lacht> dus dat is heel erg vermakelijk. Want, want, want interpretatie? Uh, ja, maar totaal vrijblijvend gehouden. Hoer, uh, min of meer. Dus dat is uh, heel raar dat niemand eens even... Margriet is een open boek, kun je allemaal details uit zijn leven... en de, dus je zou daar best wel iets mee kunnen doen. Maar dan had ik eigenlijk... Ja, dat is zo gedoe om daar dan uit te zoeken. <lacht> Ja. Ja. Maar goed. Uh, daar hebben we en, al genoeg gedaan. En, en, en, en een andere. Die, die verhaal, ook een mooi verhaal over dat schilderij uh, van Maria die haar uh, zoon, het kinderke Jezus, duchtig uh, een pak op zijn uh, billen geeft. Dat. Dit. Ja. Dat is ook een heel, mooi, een heel mooi verhaal. Dan denk je van hé. Hey. En dan schrijf je ook. Uh, dat er een, bo een boek bestaat... waarin al die uh, voorstellingen van Madonna met kind gerubriceerd zijn. En uh, dan schrijf je... wanneer je iets te lang met typen en groepen bezig bent... Hè, van Madonna met het kindje... zus op schoot zo op schoot... En, dus dan, dan kan het je overkomen... dat je bij al die gesystematiseerde tederheid gaat denken... gaf ze hem maar eens een pak op zijn sodemieter. Ja. En uh, uh, uh, Mijn werk was heel erg over uh, Maria... En eh, ik heb nog steeds, als het 15 augustus is... dat denk ik, nou, dat is toch de dag van de dormitio... en de ten opname ja. van Maria. Dus ik bedoel, ik heb over die liturgie gewerkt... ik heb over alterstukken gewerkt die daarmee te maken hebben. Eh, maar zo'n boek, je moet je dus voorstellen... dat is allemaal in groepen en ondergroepen. En dat hangt er vanaf of het kindje links of rechts... staat, maar dat nog niet alleen of het met Maria zich naar hem toe neigt... of hij zich tot Maria... of de wangetjes elkaar raken, of het vingertje ja, zo staat of zo. Of dat is uh, dat uit het worst. Ja. Maar, door. Ja, ja. maar uh, er was geen hoofdstuk waarin achter elkaar allerlei Marias het kind een forse tik voor de billen gaan. Geen. En, Terwijl u er een paar heeft gevonden. Ja. Ja, maar het grappige is, dat heb je, kijk, dat had ik nou bij die trein ook willen. Hier heb ik het zelf uitgezocht. En dit gebaar van uh, een kind op de billen slaan. Dat je rechterhand zo omhoog uh, is, ja. Uh, dat komt inderdaad voor, maar dat komt voor bij Isenbrand. Dat is een uh, vroege Nederlandse schilder uit omstreeks 1510, in Antwerpen. En Isebrand heeft inderdaad dit. En dat schilderij is in Berlijn. En dat kind ligt met zijn blote billen omhoog. Dus je denkt inderdaad. Die krijgt een tik. Hoe is het godsmogelijk? In dit geval ook toepasselijk. Hoe is het godsmogelijk dat het kind hier getuchtigd wordt door, door zijn moeder. Hij kijkt ook een beetje bang. Hij kijkt echt bang en hij is bewegelijk. Ja? Het is, ja, uh, is een ander schilderij. Dat was Max de Max schilderij Ernst. van Max Ernst. Ja. En, dit en Max is er schilderij, ja. Die is dus absoluut naar de Gemiddelde Galerie in Berlijn gegaan... waar dat schilderij hangt. Dus die is op die manier op dat idee gekomen... Dat weet om je niet... Dat weet ik niet, maar ik laat het zien. Dus okay. je mag het ja, met me meedenken. Ja. Ja. Maar dit vind ik al aardig uitzoeken, eerlijk ja. gezegd. En ja. dan, dat gebaar, dat komt weer van een andere schilder... uit de zuidelijke Nederland, het Robert Campin. Maar dan zie je dat dat gebaar van Maria, dat haar hand zich warmt aan het vuur achter haar... zodat ze het kindje daarna niet met koude handen... aan het schrikken zal maken met zijn billetjes en zo. Dus het is het tegendeel. Ja, Dus eerst heb je dat schilderij waarbij dat haardvuur nog te zien is. Vervolgens neemt iemand dat gebaar over zonder haardvuur. Precies. En dan denkt Max Ernst waarschijnlijk van... Hé, hey, dit is een goeie... Ja. Want iedere student, ik heb het ook uitgetest, die ja. denkt dat bij dat schil, schilderij van Isebrand, ja. uh, dat daar echt uh, Maria kind te pakken op zijn bil geeft. Ja. Maar goed, dat zijn dus die uh, uh, Rariora. Rari uh, heb je een favoriet? Of, als, of als is dit het, die of de billentikker je, je favoriet? Ja. Uh, mijn favoriet, dan moet ik even goed nalekken. Nou, of, mis mis of misschien uh, het laatste oordeel met voorouderschedels uit Papua-Nieuw-Genea ervoor. Dat, het laatste oordeel van Lucas van Leiden, ja. ik weet niet of mensen dat, dat kennen. En daar staan dan die voorouderschedels uit Papua-Nieuw-Genea staan er, staan ervoor. Dat vond ik ook een heel ja, opmerkelijke, spannend, uh, ja. opmerkelijk spannend uh, werk. Ja. Is dat ja. de cover van het boekje? Dus dat, uh, op nee, op dat is de ark Noach. van Noach. U, u heeft ook uh, het, het schilderij van uh, Rotko. Dat kwam ook uitgebreid aan bod in de laatste zomergasten met Guy Verhofstadt. Ja. Uh, Red, white en brown. Uh, die daar ook uh, werkelijk nou ja, magische en uh, uh, mythische uh, uh, eigenschappen aan dat schilderij toekent. En dat doet u ook een beetje. Terwijl op die reproductie zie je eigenlijk helemaal niks, met alle respect. Nee, nou ja, op het schilderij... Maar de niks zien is ook heel erg verdienstelijk... als je dat lang uh, de beschouwer bezig kan houden met, met niks. Of bijna niks. Een Rotko is natuurlijk bijna niks. Ja. En dat bijna niks, dat heeft mij enorm gefascineerd... vanaf, uh, nou laten we zeggen, de, de jaren, eind jaren 50... Ik moest allemaal kunstkritieken schrijven voor uh, het vrije volk, heette dat toen. En uh, dan moest je naar de provincie om daar de, uh, het abstract expressionisme te verslaan. Nou, dat, dat is niet leuk, hè. dat kan ik niet <laughs> vertellen. Uh, want vrije expressie in, uh, uh, uh, in de provincie, dat is je denkt dat iedereen is vrij om iets moois te maken. Maar dat lukt meestal niet. En vooral niet op de plekken waar ik die stukjes moest schrijven. En toen zag ik een rotko in Basel. Dat was de enige rotko die toen in Europa was. En het is stil, het is bijna niks. Terwijl dat andere allemaal veel te veel was. Veel te veel kleur, veel te veel verf, veel te veel drukte. En die stilte die beviel mij dus uh, heel erg. En toen ik uh, in 1969 in Princeton uh, werkte... Uh, toen uh, ben ik rotko gaan opzoeken. En toen zijn we in het laatste jaar van zijn leven... heel bevriend met elkaar geraakt. En dan ontdek je ook hoe hij langzamerhand... Langs de weg, de, een mystieke weg ter ontkenning gekomen is tot een uh, schilderij als deze. Dat, uh, maar die schilderij kun je niet reproduceren. En ik denk dat dat toch het grootste probleem is. Want de grootte van zo'n schilderij, de intensiteit, is ook, ja. precies, is ook ja, heel ja, erg. Ja. En wat Verhofstadt ook zei. Je moet je wel voorstellen, zo'n schilderij is wel uit 30 lagen opgebouwd. Ja. Het heeft het effect dat je er ergens in verdrinkt, zal ik maar zeggen. In kleur verdrinken, zoiets is het als je er een tijd naar zit te kijken. Ja, er staat ook al even heel duidelijk iets. Maar wat Peter net opzoek, zei, was, geldt dat ook voor de reproductie? Want dat heb ik, heb ik ook bij, als ik een schilderij van Rothko zie, bij uitstek Rothko... Ja. Als in reproductie dan zegt... het. Nee, het recht... reproductie, je, reproductie, je moet er echt niet recht voor gaan staan. Ja. En dan, ja. uh... Maar er staat ook, want die hele ochtend schrijf je heb ik voor het schilderij van Rotko doorgebracht. Nog nooit had ik mij zo sterk gerealiseerd wat ik bovenal in kunst zocht. Nu wist ik het wel. Opgaan in een verheven stilte. Ontkomen ja. aan jezelf in sublieme rust. Ja. ja. Dat vond ik toch wel een statement. Ja, dat is het ook. Maar is het is die dan wel goed thuis in een boekje met een Rariora. Nou ja, is zeldzaamheden. Dat wel genoeg eer? Ja, het is. Nou, bij Rariora denk je aan raar, maar ja, ik denk eerder aan iets ja, heel uitzonderlijks ja. of zeldzaams. En uh, het was dus zo dat ik wou ook een schilderij laten zien dat werkelijk iets met me had gedaan uh, op termijn. En uh, daarvoor heb ik een stukje over schilderijen die tranen trekkend zijn. Ja. En het enige schilderij waarbij ik ooit heb gehuild... Een, en een kiesding. Een super schilderij. Ja. <laughs> maar dat, het hangt dus veel meer van de, van de staat van de kijker af... dan van het schilderij. Je, moet, je kunt niet voor alle schilderijen hebben die potentie. Ja. Maar... Dat is wel een bekentenis, hoor dat je hieronder gehuild hebt. Ja. <laughs> het is ja. meer een verkerkenposter. Wat, Wat zien we? Ja, dat nou, is, je... maar het is ook een poster, Peter. Oh, het is ook een poster. Nee, nee maar het, oh. ja, als poster heeft hij je gigantische carrière bij, ja. nou ja, licht ontvlambare meisjes en uh, op de slaapkamer en dat soort dingen. Maar dat had te maken met problemen in die relationele sfeer, waardoor je heel erg kwetsbaar was. Ja. <laughs> en dat, oh, staat, dat, dat staat allemaal in dat boekje. Dat staat allemaal in het boekje. En het eindigt met de opstanding van de doden. Dat vond ik dan wel weer mooi. Ja. Zou het zou ook niet toevallig zijn geweest. Nee, je moet er ook ergens mee op. Oké, okay. dankjewel. Uh, Henk van Oshoor, uw kunsthistoricus, uh, over zijn boek naar boekje. maar had voor mij iets langer gemogen, Henk. Het had iets dikker gemogen, maar goed. Daar kan je niks aan doen misschien. Misschien later nog eens een keer een dikke boek. Hij schreef dit in ieder geval ter gelegenheid van het jubileum van Uitgeverij Balans. En deze informatie is ook te vinden op onze website, nieuwshop.nl... en op teletekstpagina 260. Wat ben je aan oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het doen? Ah, je afvragen waar het stielemans is Nee, ik hoorde bleven? die uh, samba-ballen. Ah. Ik deed de samba-ballen bewegen. Oké, nee, okay, nee ja, ik denk... Pff. Goed, Donald Fegen was het met het onmiskenbaar den geluidje... Het nummer New Frontier. U hoorde hem net al, Pieter Steins. Goedemorgen, Vertel op. Goedemorgen. Nou, het uh, nieuwe boekenseizoen, hè, dat is echt ja. nu gestart. En dat uh, vanavond opent in uh, Amsterdam op het Westergasterrein de manifestatie of het festival uh, Manuscripta. En dat is een, een festival georganiseerd door de uh, CPMB... De, de Stichting voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Uh, het is gegroeid uit een, uh, iets wat alleen voor de pers was... waar alle uitgeverijen lieten zien wat ze het komende jaar zullen brengen... Mm. En uh, daar, heeft, uh, daar is nu eigenlijk een festival omheen georganiseerd... waarbij schrijvers optreden, waarbij... was uh, vroeger altijd een beetje sneuzen in de raaien. Ja, precies. En uh, dat is overal geweest in de raaien... en in de, de beurs van Berlaag en waar niet. En uh, dan liepen mensen shock te langs die kraampjes. En het was nooit echt openbaar. Maar nu nodigen ze daar heel veel schrijvers uit. Ze maken er echt een feest van. En dat uh, uh, maakt het natuurlijk leuk om daar, daar te zijn. Alle nieuwe boeken die nu deze weken uitkomen... dus de komende weken, die worden daar gepresenteerd. Dus de grote... F.B. Hot biografie die deze week is verschenen van uh, Aleid Truijens. Uh, misschien dat een van, de, uh, een van mijn collega's daar volgende week nog iets over zal zeggen. Dat schijnt een geweldig boek te zijn over een geweldige schrijver. Nou, die is daar natuurlijk. Uh, Rick Lounspach heeft een nieuwe roman uit. Uh, een enorme bestseller met een boek over de watersnoodramp. En nu heeft hij daar het vervolg op geschreven. Rasha Peper, die inmiddels is aangeschoven, heeft een nieuw boek. Uh, mijn boek van de week is ook een van de boeken die er ongetwijfeld wel rond zullen zwaffen, maar het is een buitenlands boek, mijn boek van de week. Dat is uh, een boek, en dat heet Het Geheugenpaleis. En dat is geschreven door Joshua Voor. En die eh, naam Voor, eh, dan is het misschien wel duidelijker, zo schrijf je het namelijk. Jonathan. En daar, inderdaad, Mieke zegt al, Jonathan Safran Voor is een hele bekende schrijver. Dat is zijn broer. Hij lijkt er eh, vrij veel op, moet ik zeggen. Ja. Um, ze komen allebei uit een, uh, ja, een hoog intelligente, uh, tamelijk excentrieke familie een beetje denken aan een familie die optreedt in de verhalen van J.D. Salinger. De man van Catcher in the Rye. Maar die heeft allemaal boeken geschreven over de familie Glass. En die bestond uit allemaal jongetjes en meisjes die heel hoogbegaafd waren. En allemaal de een deed nog bijzondere dingen dan de ander. Nou, deze Joshua Foer die heeft een non fictieboek geschreven. Dus geen fictie zoals zijn broer jo Jonathan. Een non fictieboek over wat in het Nederlands de ondertitel is. De, kunst van, de vergeten kunst van het onthouden. Nou, Dat is een leuke woordspeling in de ondertitel. Um, in de Engelse editie is de, ondertitel, nee, is de titel van het boek Moonwalking with Einstein. En dan denk je, wat is dat in godsnaam? De moonwalk is iets van Michael Jackson. Einstein is natuurlijk de beroemde uh, uh, natuurkundige... En dat heeft ermee te maken, en daar gaat dat boek ook over... dat um, je bepaalde dingen heel goed kunt onthouden... door er een heel sterk beeld bij te krijgen dat absurd is. Nou, het is inderdaad heel absurd om Einstein te hebben, moonwalking. Of kom, bewegen uh, zonder vooruit te komen. Ja, nou, het, het, er zit niet eens zoiets logisch in. Het gaat echt alleen maar dat je jezelf ja. een haakje in je geheugen geeft... om dat te onthouden. Is maar, het een beetje Douwe Dreisma-achtig? Het is heel erg Douwe Dreisma-achtig. Oh. Um, Douwe Dreisma heeft eerder dit jaar een boek gepubliceerd... en dat heet Het Vergeetboek... Ja. Um, en dat is eigenlijk een soort psychologische geschiedenis van uh, en een, een overzicht van Het Vergeten. Een ontzettend leuk boek is dat. Uh, het grappige is dat uh, die boeken lijken erg op elkaar. Je zou denken dat ze dan ook eigenlijk voor een groot deel met dezelfde voorbeelden uh, aankomen in het boek. En dat is niet zo. Er zit bijna geen overlap tussen die twee boeken. Ja. Um, wat is het uitgangspunt van dit boek? En dat is eigenlijk het, het geweldige van dit boek... Um, dit is een journalist, deze voor. is een journalist. En voor het, uh, als journalist kwam die bij de kampioenschappen... ja, dat is natuurlijk een gek onderwerp... bij de geheugenkampioenschappen van Amerika. Daar zitten allemaal mensen die dus geweldig goed zijn in dingen onthouden. He, willekeurige reekse cijfers achter elkaar. Uh, het getal Pi en zo? De, de, de, ik geloof dat het record... Ik, ik weet het niet meer, maar ik geloof <lacht> dat het record ligt op, op 5600 cijfers... achter de komma die mensen uit hun hoofd kunnen opzeggen van het getal Pi. Ja. Um, het is een krankzinnige kampioenschap. Hij zit daar, hij, hij verwondert zich. Hij denkt van, nou ja, ik, ik, ben, ik ben iemand die dagelijks zijn sleutels vergeet. Die, uh, die uh, werkelijk niet kan, kan komen op mensen die, uh, die ik gisteren nog uh, in te, uh, uitgebreid heb ontmoet en gesproken. Ik weet uw naam niet meer. En hij ziet daar mensen die de meest krankzinnige dingen achter elkaar kunnen opdruinen. He, een van de opdrachten is dat je een pak kaarten krijgt. Uh, in een bepaalde volgorde. En dat je vervolgens die krijg je dus te zien. Ze worden zo, hè, 52 kaarten worden afgeteld. Je ziet ze uh, in twee seconden of één seconde zie je ze. En je moet ze dus onthouden. En vandaag. De lopende band ja, van Miesbouwman. Ja, nou ja, inderdaad. Maar goed, uh, ja, de, deze jongen zou dus... Uh, uh, uh, Moeite los uh, alles, alles meenemen. Mee die kan ja. op de huis, ja. huiswagen komen aan. Die, ja. die kan aanrijden. Um, maar wat doet hij? Hij zit daar bij die kampioenschappen. En, hij, en hij, denkt, hij vindt het zo interessant, hij wordt zo gefascineerd. En hij ontmoet daar iemand die zegt van... nou, ik, ja, ik hou me hiermee bezig met strategieën om deze mensen dat te leren. Ik kan het jou ook zo leren. Uh, en dan kun je over een jaar ook met deze kampioenschappen meedoen. En hij denkt, van, dat is mooi, dat is een goed onderwerp. Hij heeft kennelijk ook de financiën op zich een jaar lang daarmee bezig te houden. Maar het is nog niet eens zoveel, want die man die zegt tegen hem... je hebt daarvoor nodig, uh, uh, elke week uh, moet je elke dag één uur daaraan besteden... Aan het, aan het memoriseren en het half jaar voordat die kampioenschappen beginnen... dan moet je het een klein beetje opvoeren. Dan moet je echt wel drie à vier uur per dag studeren op je geheugentechnieken. Ja. Hè? Op, je, op alles wat je, ja. wat je moet doen. Um, en, om maar even, de, dit is geen geheim, want het staat ook al meteen aan het begin van het boek... Hij wint het jaar daarna die Amerikaanse geheugenkampioenschappen. Zegt hij er wel heel bescheiden bij dat de Amerikanen niet zo goed in het geheugen zijn... als de Engelsen en de Fransen en de Duitsers. Of nee, de Engelsen en de Duitsers vooral, die zijn er erg goed in. Is dat allemaal echt gebeurd? Het is allemaal echt gebeurd. Oh. Dit is, hij, hij beschrijft... En hij laat u zien, daarom is het is ook een soort zelfhulpboek, zou je bijna kunnen zeggen. Ik, bedoel, oh. ja, ik, ik werd er echt helemaal door geïnspireerd in dit geval. Tjure. Het is een zelfhulpboek, want... Je gaat denken van, maar als hij dat kan. Hij en heeft ik het proble ik heb ja. hetzelfde, hetzelfde probleem. Ik ja. heb een soort halve gezichtsblindheid. Van dat ik mensen die letterlijk, die ik smorgens heb gesproken. Als ik die s'avonds in een andere omgeving tegenkom. Dan weet ik echt niet meer wie het zijn. Het levert ja. vrij pijnlijke dingen op in mijn leven. Maar leer je dat en ook? Of leer dat je kan ook. Oh. Nee, nee, nee. Want hij heeft dus geheugenstrategieën. Voor, die die okay. doet hij uit de doeken voor alles. Ja. Voor allemaal. Voor, voor, dus als je, als je gezichten van maar mensen wil onthouden. Heel want, want er zijn hele takken van wetenschappen. Die, hier, die zich heel serieus mee bezig zijn. Ja. Ja. En stukken nog in de categorie dementie. Is dit natuurlijk ja. een van de dingen... Ja, nou, daar, daar gaat het dus ook allemaal om. Hè? Wat jij zegt, die wetenschappers, die bezoekt hij ook allemaal. Want het mooie is dat dit boek is dus niet alleen het verslag... van zijn eigen wordingsgeschiedenis, kampioen Amerika-geheugen... Uh, en hij kan op een gegeven moment dus inderdaad zo'n kaartspel... waar we het nu over hebben, dat kan hij dan geloof ik... in 40 seconden kan hij dat memoriseren... en dan, kan, dan komt het er ook weer goed uit. Dus het, hij is echt heel, heel goed geworden in dat soort dingen. Hij heeft ook een goede coach, dat legt hij ook mm -hmm. allemaal uit, een Engelsman... Uh, dus daar heeft hij een, een, een voordeel. Maar dit boek is veel meer, en dat is het mooie ervan... het is tegelijkertijd ook een geschiedenis van die geheugenkunst... want die is al heel oud. Het boek begint met het beroemde voorbeeld van de oude Griek Simonides van Chaos. Die wordt gezien als de, uh, ja, als de echte grondlegger van, uh, van het geheugenpaleis. Van de manier om je te herinneren. Wat gebeurde er? Deze Simonides was, die zat aan bij een groot diner in een, uh, in een stenen huis en uh, uh, er komt een aardbeving op het moment dat hij net even uit dat diner is gelopen. Hij, ik wou zeggen, hij gaat een sigaretje roken, maar goed, mm. je begrijpt het. Hij is naar buiten gelopen en, hij, uh, en het, achter hem stort dat huis in. Nou, dat is een verschrikkelijke ramp. De nabestaanden komen bij hem, die zijn ontroostbaar... want al die mensen die daaronder zijn gevallen, die zijn helemaal onherkenbaar. Die zijn volstrekt verminkt, ze zijn niet meer te herkennen. En dan zegt die, gaat die Simonides, die gaat na, die gaat in zijn geheugen na... Waar zaten die mensen? Hoe zat het? Wie zat er naast wie? En hij reconstrueert die hele tafel. Dus hij weet de identificatie van, die, uh, van de doden die daar liggen. Weet hij? En dat doet hij op, met bepaalde geheugen. Technieken op dat moment die hij daarna verder gaat ontwikkelen. Mm. En de belangrijkste techniek in de geheugen, uh, uh, theorieën... dat is een hele bekende techniek. Dat is namelijk dat je je een huis voorstelt dat je heel goed kent. Dus je eigen huis. Hè? Maar je moet wel een beetje wat kamers hebben. Dus met een twee-kamerwoning kom je er niet echt. Hoewel het dan ook wel weer kan hoor. Maar Dan moet je verschillende facetten van dat huis. En bij elke kamer of elk punt van dat huis... Hè, je, daar zet je een van de dingen die je wil herinneren... zet je daar neer. En de... De, dus, hè, dus ik wil onthouden uh, een, een pot augurken. en een, uh, een, een, een, ding, een, een boodschappenlijstje. Een pot augurken, een, een potje hutkezen, de naam van je vrouw, De naam van mijn vrouw. En die zet ik allemaal neer. Dus die pot augurken zet ik neer op het uh, paaltje. Dat, of het, het, het, het, het bakstenenpaaltje dat voor mijn huis staat. Die huttenkezen zet ik neer voor mijn deur. Uh, de naam van mijn vrouw ja. parkeer ik in het kelderkastje. Ja. En, op die, en dan ga je dus, als je dat weer terug wil halen dan ga je, dus dat, ga je die dingen weer langs. En het grappige is, ik heb dit gedaan... terwijl ik dit boek zat te lezen. Ja. En het werkt. En, en het werkt. Want ik weet nog wat ik eergisteren heb gelezen... Eergisteren heb gelezen over een willekeurig boodschappenlijstje... dat hij uh, zei van dat moet je memoriseren. Dat kan je nu Doe nog, nog reproduceren. En dat kan je nu nog reproduceren. Want het, was, het waren echt hele rare dingen. dat we begin namelijk, hè, nou, dan ga ik weer naar dat paaltje voor mijn huis... daar stond een pot met ingelegde knoflook... vervolgens de hutenkeze aan de voorde... vervolgens in dat in dat kelderkastje. Wacht even, Rasha Peper, die of zit niet? hier al. Vertel. <tellig> ja? Vestek deed dat met symfonieën. Hè? Die, die ging uh, examen doen en die had aan de hand van de hoogtepunten van symfonieën, had hij allerlei feiten gerangschikt. Nee, kan ja, ook? Dat is dus ook, als je dus ja. heel goed in je muziek, je moet eens kiezen waar ja. je heel goed in zit. Ja. En dus het geheugenpaleis, en dat is wel een mooi voorbeeld, het geheugenpaleis kan dus ook een muziekstuk zijn dat je heel goed kent. En nou, dat wordt hier allemaal in dit, in dit boek uh, uh, fantastisch beschreven. Um, en het is dus een geschiedenis van die geheugenkunst. Dus ja. hij gaat ook de, midde, de middeleeuwen in. En de, ja, op een gegeven moment is die kunst natuurlijk een beetje verloren gegaan. Ik vind het wel mooi in tijden waarin iedereen zegt: Oh, je kan het opzoeken, dus je hoeft het yeah. niet te onthouden. Dat daar juist weer eens een, ja. een, nou, een tegengeluid is. Daar komt. gaat dit ook over. En, uh, maar wat het, wat het mooie ervan is, is dat hij zo heel goed laat zien dat je als je bereid bent om er iets van tijd in te investeren... En, en hoe meer tijd je erin investeert, hoe beter dat mm -hmm. gaat... dat je het ook inderdaad lukt om van die dingen gebruik te maken. En um, ja, er, er zitten krankzinnige scènes in. Hij begint met een scène waarin hij de meest krankzinnige combinaties... van mensen en voorwerpen en uh, uh, handelingen bij elkaar zet... En dat je denkt, wat zit ik nu te lezen? En dan legt hij vervolgens uit dat dat zijn manier is... om die volgorde van dat kaartspel te onthouden. En dan krijg je dus... daar komt dat Moonwalking with Einstein... Eh, die komt daarin voor, dat is de zogeheten... Person action object uh, the, uh, strategie. Dat is dat je namelijk, dus bij elke kaart die ken je een figuur toe, een, een figuur toe, en de kaart die erop volgt is dan de actie die die figuur doet, en de kaart die daarop volgt uh, is het object. Dus inderdaad, uh, ik ga moonwalken met Einstein, bij wijze van spreken, dat daarmee onthoud je dan meteen in één klap mm. drie kaarten. En zo kan je combinaties maken. Ja, wacht even nog, de, de, de, de... Ik is dan één kaart, is hard Ja, nou, ik, Meestal gebruik je niet ik, maar gebruik je... Een, nou ja, whatever. Een hè, dus, We, dus, wij, uh, ja. De, maar nog één stapje ja, verder. En dan, en dan vervolgens heb je een, een, een schoppen, schoppen vrouw. En die ja? heb jij herinnerd, dat is jouw persoonlijke geheugenpaleisje, zeg maar. Die heb jij herinnerd als uh, de moonwalk doen, ja. hè, om wat voor reden dan ook. Dat is jouw uh, combinatie daarbij. En dan Einstein is die derde kaart die oh. voor je ligt. En dan heb je, heb je dus een... Iets wat je in, de, in een dingetje van 3 kan onthouden. En dat is veel makkelijker. Het maar, gaat ook om maar, combinaties. maar dan moet je dus voor, voor een spelkaart. Dan moet je 52? Ja, ja. Je, je, je moet nou eens dus 52 gedeeld door 3. Maar als je weer grotere combinaties maakt... dan kan je 52 gedeeld door 6. snap je? Dus er ja. zit een soort... Uh, nou. nou, hij legt dit allemaal uit. Het is, uh, het is een heel goed geschreven boek. Dat is uh, mooi gestructureerd. Het gegeven dat, is het prachtig. Het gegeven is prachtig. Uh, wat was de prijs eigenlijk? Die, die kreeg als... Maar dat heb ik onthouden. Omdat die prijs namelijk ook... Vrij was. Okay. Dat was namelijk een beeldje. Ik vraag me niet waarom, een zilveren beeldje. Ongetwijfeld plated zilver. Een zilveren beeldje van een hand waarvan de nagels goud gelakt waren. Ja, ik weet ook niet waarom, maar het, dat, dat, dat is de prijs die hij kreeg. En natuurlijk eeuwige roem. Ja. En uh, hij mocht meedoen aan de wereldkampioenschappen geheugen. Maar zoals we weten zijn de Amerikanen niet zo goed. Dus daar werd hij, geloof ik, zevende. Als ik me niet vergis. Oké, okay, volgende. Ja, het volgende Wat komt daar daar is, niet dus aan Dit toe. was Joshua voor het Mooi, geheugenpaleis, de vergeten kunst van het onthouden uh, en uh, ja, een, een, een, in zekere zin dus ook nog een, zelf, een zelfhulpboek... voor mensen hey. zoals ik die echt voor sommige dingen een geheugen als een zeven hebben. Dat is trouwens grappig, want hij zegt dus uh, dat, dat iedereen dit kan... dat wordt eigenlijk bewezen door het feit dat iedereen wel iets heeft... dat hij echt heel goed kan herinneren. Dus hey, iedereen heeft wel een gekkigheid of, of iets waar, zoals Vestdijk dan die symfonie had... Zo kan ik, eh, nou ik, ik kan niet eens tellen, maar ik kan tienduizenden liedjes, daar kan ik de muziek van reproduceren. Hè? Als je vraagt mij een liedje uit 1976 uit de hitparade en ik zing het voor je, soms, soms inclusief de tekst. Dus ergens heb ik een goed geheugen. Waarom vergeet ik dan zoveel? Nou dat komt omdat ik daar kennelijk niet goed genoeg uh, deze geheugenplaatjes aan verbind die je nodig hebt om dat terug te halen. Maar dat is dus bewijs. Iedereen heeft een goed geheugen. Leuk. Je hoeft het ja. alleen maar te ontwikkelen. Ja. Zo. Nou, dat is nu wel duidelijk geworden. Nou ja. <laughs> ja, ik, uh, ik, uh, ik doe hoe dit. Hoe is een... het net quasi mogelijk? Uh, vertel ja, ja, rolde op de mat deze, deze week. Um, ja, hoewel het een vrij zwaar boek is, het, het rolt niet zo heel erg. Maar um, De Klokkenluider van de Notre Dame, van Victor Hugo geweldig mooie uitgegeven, dat is de bekende Perpetua-uitgave. Daar gaan ze, godzijgedank, nog steeds mee door. Perpetua, dat zijn de honderd, volgens een bepaalde jury... mooiste boeken uit de wereldliteratuur. En die worden uitgegeven, deels in nieuwe vertalingen... deels in recente vertalingen, als die nog goed zijn. Dit is een vertaling van Willem Oorthuizen uit 1996. Ja, dat is niet zo heel lang geleden. Die kan je nog heel goed gebruiken. Het is ook een goede vertaling, trouwens. En dan in een prachtige gebonden uitgave wordt het, uh, wordt het uitgegeven. Uh, Ateneum, uitgeverij Atheneum. Um, en um, die Victor Hugo, dit is echt een bijzonder boek. Waar ik daarom heb ik het even uitgepakt. Want elke, elke maand komt er een nieuw deel in Perpetua. En ik doe het niet altijd. Um, het mooie van Victor Hugo is eigenlijk een schrijver, een Franse schrijver, met een beetje een stoffig imago. Een 19e-eeuwse schrijver. Uh, er wordt wel gezegd, die man die is begraven in zijn eigen roem. In zijn tijd was dit de allergrootste schrijver. Dit, wat, dit was, hier hier was, er was niks boven. Die, die man die werd aanbeden door de Fransen. Uh, uh, soms ook uitgekotst door de Fransen, maar dat hoort erbij. Uh, in ballingschap geweest. Een heel wild leven geleid. Althans van alles gedaan uh, in de politiek. In, waar niet al. Uh, en... Eigenlijk zou kan je zeggen dat hij nog heel weinig gelezen wordt. Hij is natuurlijk de man die eh, beroemd is geworden, eigenlijk doordat zijn eh, belangrijkste boeken: Les Miserable en ja. de um, uh, ik ben even maar propos en uh, de van de Notre ja. Dame. Die zijn in de populaire cultuur, zijn die natuurlijk enorm naar voren geschoten. Hè? Les Miserable is de musical geworden, hartstikke bekend, hartstikke beroemd. En uh, is Disney geworden? Disney is ja. uh, precies quasi mode Disney geworden. Alle scherpe kantjes eraf geslepen. Ja. Want. Het uh, is een vrolijk ventje die daar rondhopst. op, die, uh, op dit klokken. Uh, nou, uh, tussen de klokken van. Nou, in die film van Disney. Ja, wel. Die film wel, ja. ja nee, met, vriend, met zijn leuke vriendjes de gargouille ja. En uh, daar zit wel een intrige in. En, maar goed, het en loopt doen dan we nog er goed nog wat viool onder uh, Dit boek, het boek waar het op het gebaseerd is, is een pikzwart boek. Het is een, een hoogromantisch pikzwart boek. Uh, het enige wat, wat eigenlijk overeenkomt met die Disney-film is dat uh, dit boek ook grappig is. is trouwens, bijzonder. Want een 19e-eeuws boek dat zijn humor heeft bewaard. Dat is ook wel iets om er iets over te zeggen. Het gaat over de hopeloze liefde van die klokkenluider van de Notre Dame. Een gebochelde die zich schuilhoudt in de torens van de, van de Notre Dame. en Die wordt verliefd. Deze quasi zoals die heet, is een soort naam geworden voor een gedrocht eigenlijk. Uh, die wordt verliefd op een zigeunerin. Uh, en die zigeunerin die is weer het object van begeerte voor talloze mensen die om haar heen lopen. Een een die uh, probeert haar te verkrachten. En een uh, legerkapitein. Nou ja, het is een, een web van intriges. En tegelijkertijd, en daar gaat het eigenlijk in die roman om. Het is allemaal tegen de achtergrond van de middeleeuwen. De middeleeuwen zoals de romanticus, de 19e-eeuwse romanticus Victor Hugo, die zag. Um, en het is Parijs in de middeleeuwen en de Notre Dame. En de architectuur en de, de levens, levensvelheid zou ik bijna met huizing willen zeggen. Uh, dat is het eigenlijke onderwerp en de eigenlijke kracht ook van dit boek. Je krijgt een geweldig beeld. Het is ongetwijfeld verbezijde de waarheid. Maar geweldig beeld van dat krioelende, smerige, uh, door allerlei gedrochten en bedelaars kolonisch bevolkte Parijs. Met corrupte mensen. Nou, het, het, het, die intrige, die, gaat, die, die sleept je voort. Het is echt uh, in, een, in een hoog tempo. Wat heel knap is bij ook weer zo'n 19e-eeuwse roman. Hè? Eigenlijk bijna alleen te vergelijken met Dickens. Maar ik zou zeggen dat de vaart in de klokkenluiden van de Notre-Dame nog echt ver dikkens overstijgt. Mm. En het mooie ook voor mensen die het tegenwoordig lezen... is dat uh, die klokkenluiden van de Notre-Dame gaat heel erg over architectuur. Het gaat heel erg over inderdaad uh, het, de herwaardering van de middeleeuwse architectuur. Dat is tegenwoordig eigenlijk weer een heel hip onderwerp. In zijn tijd was Hugo daar de eerste. En hij is eigenlijk ook degene geweest die de hele... Klassieke monumentenzorg in, uh, in Frankrijk. Uh, ja, met dit boek heeft ingeluid. Oh. om maar een uh, uh, kortspeling te gebruiken. Um, ja, het is, een, het is een heer, een echt een verrukkelijk boek. Als je erin begint te lezen. Uh, word je meteen echt door Hugo aan de hand genomen. tot het einde ges, uh, gesleept. En nogmaals, ik zei al. Van, het is heel grappig. Er zit in de goede 19e-eeuwse traditie... zit er op het einde natuurlijk... wordt er verteld met alle hoofdpersonen wat er met hun gebeurt. Nou, dat uh, is uh, bij de meesten is dat vrij... Uh, bij allemaal eigenlijk is dat uh, echt af, afschuwelijk. En dan zegt hij... Ook Phoebus, dat, is de, uh, en dat was de legerkapitein waar ik het over had... Uh, kwam aan zijn einde, Hij heeft dus net al die anderen oh. gehad die, met, met wie het slecht is gelopen. Ook Phoebus kwam aan zijn einde, kom, punt, comma, Hij trouwde. Nou, dit, <lacht> dit soort uh, ontzettende uh, ingehouden, niet uitgesproken grapjes zit erin. Het is een, uh, het, het is een heerlijk boek. Oké. Okay. Ja, Pieter, we komen aan het laatst gewoon niet nee, toe. Maar dan ga ik nog even uitleggen waarom we niet aan het laatst zijn... en waarom ja. het ook niet zo heel erg is, heel nee. kort. Um, ik had als derde boek meegenomen Roef Bolt, Leugenaars en Vervalsers. Uitgebreid aan het woord dus uh, geweest een hier vorige week. vol met anekdotes ja. over uh, geweldige leugenaars en vervalsers. Ik heb daar uh, ja. veel plezier aan de inhoud ja. beleefd. Uh, maar hij is hier vorige week ja. geweest... en dat was uh, de week waarin ik met vakantie was. Dat dus dat is de reden dat ik ook absoluut niets heb nee. gehoord van dit gesprek... en dacht, gegeven. ik kan hier fijn met dit boek aankomen. <laughs> Maar goed, de andere twee boeken die ik had... Joshua Voor en Victor Hugo... die verdienden de volledige tijd sowieso wel. Absoluut. Informatie allemaal te vinden... Teletext, pagina 260. En die kunt, zoals u weet, terecht op onze website... www.newshow.nl Pieter, hartelijk dank. En blijf even lekker zitten... want volgens mij heb je het boek waar we het nu over gaan hebben... ook gelezen. Ja. Ja, mag je zeggen. Ja, de 58-jarige archeozooloog Walter Tervoort... leidt een ordelijk bestaan... totdat hij verslingend raakt aan een onmogelijke geliefde... Voor haar is hij bereid naar de kelder te gaan als het moet. Deze plotselinge roekeloosheid bevreemdt hem zelf... maar dat weerhoudt hem er niet van zich er volledig aan over te geven. Met dit thema, een man die zich laat leiden door een passie... die mogelijk zijn ondergang wordt... heeft schrijfster Rasha Peper een onvervalste peper afgeleverd. En is bij ons de gast, u hoorde al heel eventjes... om te praten over haar nieuwe boek Vossenblond. Blond. Goedemorgen. Hallo. Ja, uh, ik, ik heb, ik heb meer, uh, meer van u gelezen en uh, het vaak... Is het een, een, een oudere man, de hoofdpersoon die uh, een, een, ja, een heel speciaal vak heeft? Hoor, of, of, een, of een speciale uh, verzameling of zo. Ja, dat dat vak, ja. vakmanschap van die hoofdpersoon, dat, dat, dat valt op. Dat is een bepaald genoeg. Ja, moet dit dat keer zijn. Is het een. Uh archeozooloog. Ja. Dus, dat is een archeoloog die, die zich bezighoudt met de, de resten van mensen en dierlijke uh, uh, botten. Uh, nou, uiteraard botten. Bij opgravingen. En dat vond ik een prachtig uh, beroep ten eerste. Dat zal mijn lichtmorbide inslag wel zijn. <laughs> maar ik had ook al een, een tijdje een, een, een rapport liggen... over een, um, een opgraving in de, in de grote kerk in Alkmaar... waar in de jaren negentig bij een grote opknapbeurt... Um, de hele kerkvloer opgebroken is... En uh, uh, 1200 skeletten uit alle uit drie eeuwen uh, opgegraven en uh, geborgen zijn. En ja, wat ze daarbij tegengekomen zijn, dat is prachtig. Al was het alleen maar omdat uh, heel veel kledingresten nog op die geraamte kleefden. Dus ook een rijke bron voor uh, kledinghistorici en zo. En bovendien kwamen ze veel onverwachte dingen eh, tegen ja. bij die opgravingen. En ik vond dat meteen een... Uh, ja, eigenlijk al jaren had ik dat liggen. En ik dacht, ik, moet, ik wil nog eens een keer een hoofdpersoon beschrijven... die uh, dat beroep heeft. Ja. Ja. Maar, het is, maar het beroep is niet uh, de hoofdmoot van het boek? Uh, nou. Nee, nou ja... Het is tegen die achtergrond dat... Tegen die achtergrond, achtergrond. En het is natuurlijk, ja... Literatuur moet toch ook va het vaak hebben van contrasten. Dus dat deze man... met wat uh, uh, ja, toch wel wat dorre uh, intellectuele, intellectuele bestaan. Ordelijk ook, hè? Ordelijk. Ja, het is een hele, heel, heel, heel, heel gedegelijke uh, figuur. Dat Dino juist uh, zich helemaal verslingert aan een, uh, aan een escortdame, dat uh, vond ik wel een mooi tegenstelling. Ja. <laughs> ja, hij wordt gegrepen door, door, door duistere uh, driften, hè? Uh, nou, niet eens zo duister. Ja, hoor. Drift, nee, nee ja, zo noemen we zo. dat. T drift. Testosteron heet dat. <laughs> <Ja>. <laughs> we got news for you. Maar, ja. <laughs> ja. <laughs> okay. maar duister in zoverre dat de vrouw waar hij zo uh, verslaafd aan raakt... die is wel enigszins duister. Hij, ze blijft ongrijpbaar. Ja. Hij krijgt eigenlijk het hele boek door niet helemaal uh, goed, goed grip op haar... En dan, dat wil hij wel, want het, hij <kwijnt> wil wat vaak voorkomt. Eh, die vrouw redden eigenlijk, hè? Ja, dat is inderdaad. Het, het, is, het is een wat ouderwetse man en dat, dat ouderwetse van, van, van een, een prostituee van wie het zonde is, ja. hè, wat dat vindt hij. Het is uh, maar hij het raakt is een heel lief ja. ja, maar goed, ze is ook wel een bijzonder meisje. Ze is helemaal niet. Het uh, is, is niet het uh, prototype van de van de escort girl. Een student ze is, die wel ja. ja, ze is, ze is ontwikkeld en intelligent. En uh, hij heeft al eerder uh, uh, dames over de vloer gehad. Maar dat waren dan gezellige, moederlijke types van zijn, uh, van zijn eigen leeftijd, zo'n beetje. En dit is een totaal andere vrouw. Waarvan hij het opeens dan zonde vindt. En hij. Ja, daar, daar gaat het boek over. Uh, uh, hij is degene die uh, problemen krijgt met, met prostitutie. Hij vindt. Ja. Uh, hij vindt. Het, het, het, uh, Denkt in termen als wie zijn, wie zijn lichaam verkoopt, verliest zijn ziel. En daar heeft zij geen boodschap aan. Althans, zo lijkt het dat ze er geen boodschap aan heeft. Want uh, zij geeft zich niet uh, helemaal uh, bloot. Nee. <laughs> in nou ja, en nou is hij ook iemand die dat eigenlijk wel van zichzelf ziet. Hij is wel zo uh, beschouwelijk van aard. Ja, en, uh, hij dat, heeft, dat hij ja, eigenlijk ja. He, he, he, heel goed in de gaten heeft... Ja, maar wat er met hem gebeurt en, en, toch, en, en toch blijft hij ermee doorgaan. Hij... Ja, het is sterker dan hij. Ja. Hij, uh, hij kan er niet uh, mee stoppen. En hij is af en toe zo verstandig dat hij denkt ik moet hier een punt achter zetten, maar dat, uh, dat uh, lukt niet. En dan maakt hij het verwijt eigenlijk aan het meisje van, luister, je bent gewoon niet behoorlijk opgevoed. Uh, nou, dat zegt hij geloof ik niet. Nou, dat komt het <laughs> toch wel op dingen. Je, je moeder heeft je gewoon op een rare manier uh, over seksualiteit uh, kennelijk opgevoed nou, op dat ik je vlakker. zo doet. Ja, nou ja. Het, kom, het komt er eigenlijk op neer dat hij haar moeder kent. U wil nou niet, teveel, uh, nee, dan niet van de plot te veel weggeven. Weggeven. Nee, er moeten niet veel weggeven. Wat dat betreft ben ik nog een beetje kwaad op Pieter Steins die gisteren. In, ja. In, in ja, een, nou, uh, gaan we gaan in een gang regelen nee, hoor. Nee, dat ja, nee, nee, de blot mooi weggeeft, dat vind ik zo jammer altijd. Dat is zonnige uh, tegen nou, een van ik, de maar... gulden regels van de recensent. Ja, ja, ja toch nou, Nee, nee, nee. nee je ik ga er niet als een gulden voor van de recensent. Ik denk dat je bij een, een heel goed boek... maakt het niets uit of je de plot weggeeft. Als ik hier vertel aan, aan de luisteraars... dat Anna Karenina voor de trein springt... op het einde van Tolstoys roman... dan zal niemand daar ook maar enigszins van wakker liggen. Want het gaat erom wat er in dat boek verder uh, wordt verteld. Ja. Hoe dat is vormgegeven. Dat, en het dat... tweede ding is... dat in jouw boek, ook al vrij snel... en ik zou de precieze oh, de niet kunnen, kunnen aangeven... Nou, oké, okay, de helft, maar vrij snel, het is niet bepaald... Dat je uh, pas op het einde dat je duidelijk wordt wat er aan de hand is. Dat is al vrij. Nee, snel. Ja, op, en ik, inderdaad, op de helft, de helft ik, ik, ik, begint ik, dan hij opeens. Als het toch te zoiets beseffen. als een gulden regel is voor de recensent, dan zou ik zeggen: dan uh, moet je nooit de plot weggeven. als die plot inderdaad hoort bij het laatste gedeelte van het boek. Hè? Dus dat je het, het plezier voor de lezer zou vergallen, want daar komt het dan op neer. Hoewel dat het alleen bij thrillers is, denk ik. Maar als, het, inderdaad, als je op de helft... en ik, volgens mij kan je het zelfs al net iets daarvoor kan je het al zien aankomen... en dat heeft vooral te maken met het personage van de sprekende hond... Die in het, of de denkende hond die in het boek zit. Ja. Kun je het al vrij snel, nog sneller kun je het... Ik hou absoluut niet van sprekende honden in de literatuur. Nou, nou, het, zit het, iets, het zit iets nou, voor de ja. uh, ja, sprekende ja, hond nou, eigenlijk. Nou ja, uh, uh, ik, dit hele boek... Uh, is, wordt gezien vanuit de, de hoofdpersoon. En dan zit je uh, als schrijver toch wel heel erg vast... aan dat ene perspectief. En daarom uh, uh, vond ik het leuk om, een, om nog een, een blik op Vera... de, de, de, de escortdame, uh, uh, weer te geven... door middel van haar hond. Want uh, het is haar hond. En zo komt de lezer allerlei kleine dingetjes... die de hoofdpersoon niet over haar weet, uh, toch te weten. Dat vond ik wel een, een grappige manier. Maar ja, waar, waarom gebruik je daar de hond voor? Want dan kan je ook de buurman... Vera zelf? Ja, nee, dat wilde ik per se niet. Okay. Ik wil niet uh, haar er als uh, uh, persoon, in. persoon als, als, uh, als perspectief inbrengen. Mm -hmm. Want dan zou ze waarschijnlijk haar, haar, haar, haar ongrijpbaarheid, haar uh, verliezen. mysterie verliezen. Mm. Ja, en bovendien, die hond. Ik, uh, die, die hond vervult heel triviaal. Uh, de functie dat uh, hij die hond aangrijpt om iets voor haar te kunnen betekenen. Hij wil namelijk ontzettend graag klant af raken. En echt bevriend haar echte geliefde uh, worden. En dan uh, grijpt hij de gelegenheid als zij. Uh, een beetje topt met waar moet de hond heen als ik twee weken weg moet binnenkort... om te zeggen breng hem bij mij, want hij wil zich geliefd bij haar maken. Dat, uh, is, het is een roodharig meisje, hè, een roodharig meisje. Die duiken wel vaker op hè, in, ja, in uw ja, werk. Ja, dat is, uh... is... dat een soort leidmotief... Uh... <laughs> Ja, dat Door, bijvoorbeeld ja. komt ook zo'n type op. Ja. Uh, dat is kennelijk, of kennelijk, dat, hoef ik niet, dat, dat weet ik heel goed. Dat is uh, uh, het, het, het mooiste type vrouw. Dat, dat ik Voor en, oudere dat... mannen voeg je eraan toe. Hè? Dat vind ik ook wel leuk. De droom van een oude man is dat. Ik moest meteen denken aan Midas Metters. Ja, dit, ja, ja. Daar klopt dat ook. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Maar is dat zo dan? Ja. Kijk nu even naar Peter. Ja, roodharige vrouwen zijn prachtige vrouwen. Ja. En, en, en de, de kleur inderdaad zet ja. uh, wilde fantasie nog wel prikkelen, om het uh, maar ja, even te zeggen. of dat ook zo is als je ouder wordt. Ja, daar heb ik geen idee versterkt. van. Ik ben nog ja, zo jong. Ja, precies. Die, daar kom ik waarschijnlijk ook nooit aan toe aan die leeftijd. Ah, wat dit je. over gaat. Nou ja, ik kijk er in ieder geval altijd mee, met een beetje jaloezie naar. Ja. Dat, uh, dat, dat die mooie lichte huid en dat, dat rode haar. Ja, en inderdaad, ik heb het, uh, ik heb het uh, vaker gebruikt. In je komt ook zo'n zo uh, zo vrouw uh, voor. En die is dan een uh, oh, mooie tegenstelling een soort engel. Ja. <laughs> en nu is ze uh, de hoer. Ja. Uh, u, u, uh, bent u wel weer aan iets anders bezig eigenlijk? Want u, u bent echt wel iemand die gestaag doorwerkt hè, aan, aan, aan, aan een... Uh, nou, dat, dat zou ik wel willen, maar ja, uh, zover zo ben niet. ik nog niet. Het, het, het, het is ideaal om inderdaad aan iets anders bezig te zijn... als het boek nog uh, uh, moet uitkomen... Want het is pas. Uh, ja. het komt, nee, ik ik het heb het zondag pas uitgelezen. Gelezen. Ja, wij hebben ja. Het nu, nu ja, net voor het wordt op uh, Manuscripta zondag uh, mm. gepresenteerd. En het ligt, geloof ik, pas uh, maandag in de boekhandel. Maar dus ja, ik, ik zou dat heel fijn vinden om alvast al uh, stoïcijns aan iets anders te bezig, nee. bezig te zijn. Eerst moet maar je door die, uh, dat gaat niet hoor, je moet toch wel een soort afkikperiode hebben. Tijd van uh, recensie zijn. Ja. <laughs> Trek je daar wel veel erg van aan of niet? Nou, ik... ik ik kan wel stoer zeggen nee, maar dat is natuurlijk toch wel zo. Ah, ja. ja, je hebt jaren aan zo'n boek gewerkt. En uh, dan uh, is het wel heel spannend om uh, ja. te horen wat, wat men ervan vindt. Oké. Okay. Hartelijk dank uh, voor de komst naar de studio's. Rasha Pever hoort u over haar nieuwe boek Vossen Blond. Het is een uitgave van Querido. En uh, zometeen dan kunt u nog luisteren naar uh, Kamerbreed. Wie zit erin? Elko Brinkman, Tof Tissen en Marleen Bart. Dat zijn de Eerste Kamer fractievoorzitters. Tot uh, volgende week. En uh, als u nog iets uh, na wilt lezen, kunt u uh, terecht op teletextpagina 260 op, op nieuwshow.nl, onze website. Dag. Zangeres Madonna loopt ermee weg.